Kandidaat. Ze wijzen er wel op dat ook Koeweit geen democratie is.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 Kijk op Ziggo.nl. NOS, NOS, NOS Langs de lijn Met Geo Lippens. Goedenavond, we hebben zoveel haast dat we het nieuws even een zetje hebben gegeven. Het is een uur sportradio aan het einde van een veelbewogen dag. De dag waarop de training bij FC Utrecht ruw werd onderbroken door een onschuldig lijkende botsing met ernstige gevolgen. En daarbij liep verdediger Nezu een zware nekblessure op. Zometeen meer daarover. Het is ook de dag waarop Wouter Weiland werd herdacht in de Ronde van Italië... en waarin ook werd nagepraat over de gruwelijke tv-beelden na zijn val in een afdaling. Die hadden niet mogen worden uitgezonden, vindt Stef Clement. Het moet niet uh, uh, teruggaan tot uh, ongeveer de tijd van de gladiatoren... waar we uh, de meest gruwelijke beelden aan iedereen laten zien... Uh... Als een soort spektakelstuk. En dat, uh, dat vind ik uh, moreel uh, ver over de schreef. We kijken straks uitgebreid terug op de dag waarop het peloton weer vertrok in de Giro. Zonder trouwens dat er echt gekoerst werd. Bij de wereldkampioenschappen tafeltennis in het Rotterdamse Ahoy ging het vandaag eindelijk om het echi. Zes Nederlandse vrouwen probeerden de tweede ronde te bereiken. Het lukte kopvrouw Li Jiao met moeite. Li Jiao, nou de kop is eraf hè? We zijn begonnen. Oh ja, moet niet zo moeilijk Nederlands tegen mij praten. Zeker nu niet. Nee, nee. Ja, toen al je anderen begonnen ja. Mark Brassel praat ons straks bij over de prestaties van de oranje vrouwen. De kop is eraf dus. En we tellen natuurlijk af na de ontknoping van de eredivisie. Zondag vechten Ajax en FC Twente het uit. Trainers van andere eredivisieclubs geven in langs de lijn... deze week hun mening over de titelstrijd... en over de kandidaten voor het kampioenschap. Nou, Je kunt er niet omheen dat Ajax Ajax, de naam Ajax, het uitspreken van de naam Ajax... in zowel Europa als de hele wereld een hele grote uitstraling heeft. Vanavond Excelsior trainer Alex Pas over de ontknoping. Verder aandacht voor basketbal en volleybal. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Maar eerst voetbal. Het was een ongelukkige botsing met mogelijk grote gevolgen. Utrecht-verdediger Mihai Nezu heeft een wervel in zijn nek gebroken tijdens de training. Na een botsing viel ploeggenoot Alje Schut op Nezu. Het incident maakte diepe indruk op de spelersgroep, zo vertelde technisch directeur Fookeboy. Ik kan me voorstellen dat de hele groep uh, natuurlijk zeer aangeslagen is en, uh, over het voorval en uh, ja...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 aanwezig in de medische ruimte en toen werd ik erbij geroepen. Wist u meteen, oh, dit is even goed mis? Ja, dat bleek wel vrij, uh, vrij snel toen Mier uh, aangaf uh, geen gevoel te hebben in armen en, uh, en benen. Ja, en wat gebeurt er dan? Want, want is het dan toch even, ja, u bent clubarts dus u heeft veel meegemaakt ongetwijfeld al, maar is het dan toch even sprake van, uh, ja, van paniek? Want ik bedoel, dat zijn toch van die gevoelens die je liever niet hebt? Nee, nou, het moment dat je dat zag, uh, dan denk ik maar één ding, dat we uh, zo snel mogelijk... Uh, Heel terwijl geroepen moet worden, dus uh, nou, toen is de ambulance uh, gebeld en toen is Mia eigenlijk heel snel naar het ziekenhuis gebracht. En in die tussentijd, wat kunt u dan doen als clubarts? Nou, we hebben uh, zijn nek uh, is gefixeerd en dat is eigenlijk het enige wat je kan doen en zorgen dat mensen rustig blijven. Want het is heel erg belangrijk dat er niet, ja, niet bewogen wordt op zo'n moment, hè? want dan kunnen de gevolgen wel eens heel ernstig zijn. Ja, precies. Dat, uh, dat is eigenlijk het enige wat je op dat moment kan doen, is de, de nek houden in de positie zoals hij was en uh, dat is ook gebeurd. En nu, de operatie is inmiddels geweest, zei ik. Ben je daarbij geweest? Nee, bij de operatie zelf uh, ben ik niet aanwezig geweest. Ik heb uh, na de operatie met de operateurs gesproken en uh, die, uh, de operatie uh, zelf is goed, uh, goed gelukt. De gebroken wervels zijn aan, me, uh, aan elkaar vastgezet en er is ruimte gecreëerd voor het uh, ruggemerg. Zodat uh, als er eventueel zwelling optreedt dat er uh, genoeg ruimte is. Ja, want het gaat natuurlijk om de zenuwen, hè? Ik bedoel, als daar iets misgaat, dan, ja, dan praat je toch over heel ernstig letsel? Ja, precies. Ja, want, want uh, wat, wat, wat, wat kunnen de gevolgen zijn? Nou ja, de, de gevolgen zouden kunnen zijn dat hij uh, blijvend gevoels- en beweegstoornissen heeft in uh, benen en armen. Maar nogmaals, uh, daar is helemaal niets over te zeggen nu op dit moment. Ja, want in, in, ja, normaal Nederlands is het trouwens niet, maar praat je dan van een dwarslezing? Uh... Nou, dat, dat is niet zo aangetoond uh, op een scan dat het een dwarslesie was. Dus okay. ja, daar wil ik niet van spreken. Dat, dat is niet vastgesteld. Um, er is een gebroken wervel geconstateerd en een um, nou, uitval van zenuwen. En ja, daar moeten we nu de gevolgen van afwachten. Nou, even gewoon een vraag uh, van persoonlijke aard. Hoe, hoe was hij er zelf onder? Nou ja, zelf ben je natuurlijk ook enorm geschrokken uh, met wat je ziet. En uh, er gaan natuurlijk allemaal dingen door je heen. Maar ja, op dat moment moet je de dingen doen die voor de speler het best zijn. En dat is nou, toch weer rustig blijven, dus snel mogelijk hulp inschakelen. En ik kan me zo voorstellen, op zo'n moment wordt er even niet gepraat over de wedstrijd van komende zondag, hè? Uh, op dat moment niet, nee. Nee, er zijn belangrijkere dingen in het leven. Ja, zeker. Oké, okay. ik mag u bedanken voor uw reactie, meneer Goedegeburen. Ja, graag gedaan. Fijne avond verder. Black Blacker Peas came to make it hotter. Uh, uh, we beat the fire, uh, stop, stop. Uh, Bubbling up just like uh, lava, uh, like uh, lava. Uh, heated like a sauna. Uh, Penetrating through your body armor. Uh, uh, rhythmically, we massage ya. Uh, with hip-hop, mixed up with what's uh, With summer. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The so Blacker Peas will keep the funky fresh, fresh y'all. And we won't stop until we get y'all. till we get y'all say it.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 Dat was Sergio Mendes, bekend nummer natuurlijk, Maskenada, vakkundig bewerkt door de Black Eyed Peace. Uh, het was imponerend vandaag, dag na de dodelijke val van Wouter Weiland in de Giro. De vierde etappe startte vanmiddag na een minuut stilte en een muzikaal eerbetoon aan Wouter Weiland door een Italiaanse militaire kapel. De peloton vertrok onder applaus voor die vierde etappe... maar dat deden ze niet om te gaan koersen. De etappe werd geneutraliseerd verreden. En daar had de Nederlandse Rabo-renner Stef Piment dan ook helemaal geen zin in in koersen bij het opstaan vanochtend. Ja, ik, ik, ik heb, uh, het, het is een rare gewaarwording. Je, hebt niet, je hoofd staat niet naar, uh, naar wielrennen vandaag. Maar uh, ja, goed, uh, het was ook allemaal nog een beetje onduidelijk... wat de dag van vandaag zou brengen. Dus het was niet uh, met wedstrijdspanning.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 dat lijkt me nu zeker vandaag niet, uh, niet gepast. En uh, dat is ook niet het, uh, het, uh, het grote probleem, denk ik. Dat was Stef Clement, Rabobankrenner, vanochtend tegen onze correspondent Maarten Veger. En daarna werd er inderdaad geneutraliseerd gereden. Ondertussen probeert men ook in België de dood van Wouter Weiland te verwerken. journalist en schrijver Hugo Kamps schreef er een column over voor de krant De Morgen. Hij droeg hem voor bij de collega's van de VRT. Requiem. Roerloos op het asfalt, Bebloed hoofd. Renners, volgwagens, motoren schieten voorbij. Als kerosinemonsters. De Giro wacht niet. De Tour en de Vuelta ook niet. Zou een rennersleven wel altijd een mensenleven zijn? Nog steeds zie ik Jean-Pierre Montserrat... in die campense smurrie liggen. De dood in regenboogtrui, dood met paasjes... Toen de altijd zo schuchtere Fabio Casartelli een doodsmak maakte... in de afdaling van de Portet d'Aspè... lag daar ook weer een engel, eerder nog een splinter. Kloegleider Henny Kuipers zei... zijn graf zal me nooit verlaten. Renners zijn jongens in korte broek en daar hoort geen dood bij. Hoe zou het de laatste avond van Wouter zijn gegaan... Had, hij Leopard Trek nog een wijntje, had Leopard Trek nog een wijntje opgetrokken? Of had Wouter in zijn ornamentieke eenvoud geroepen... doe maar een biertje? Allicht had hij die avond ook nog even zijn vriendin gevraagd... of ze de kruiende beentjes van het kindje nog voelde bonken. Renners worden altijd, luttele maanden na hun dood, vader. Het lijkt een ongeschreven wet. Wouterke. Zelf was hij ook nog kind. Renner van vallen en opstaan. Wel een schitterend beeldhouwwerk. Ik was altijd jaloers op zijn nek. Waar kabels graagden wat, wat niet te doorstaan is. Straks komt het kindje. Gespierde wolk. En dan past eigenlijk alleen maar gepaste stilte. Hugo Kams was dat gisteren bij de collega's van de Vlaamse televisie, de VRT. Gaan wij verder met tafeltennis, want het is echt begonnen in het Rotterdamse Ahoy. Bij de wereldkampioenschappen kwamen zes Nederlandse speelsters in actie... op de eerste dag van het hoofdtoernooi. En een van hen is een jong talent, Britt-Eerland. Ze wordt wel de nieuwe Bettine Vriesekoop genoemd. Eerland kwam door de kwalificaties, maar het hoofdtoernooi was snel afgelopen voor haar. Ze had weinig in te brengen tegen een oud wereldkampioen. Uit China, Guo het werd 4-0 en Eerland wist van tevoren al dat ze een zware middag zou krijgen. Ja, zeker. Nou ja, zij is gewoon wereldkampioen geweest. Dat is niet niks. Dus als je er tegen gaat van, ja, ik kan gewoon niet winnen... dat weet je van tevoren. En dan ga je maar gewoon lekker genieten van het spel... proberen mooie ballen te slaan en dat is gelukt. Want het was voor jou dus in feite ook een soort van ingecalculeerde nederlaag al? Ja, zeker. Maar ik denk wel voor iedereen dat het eigenlijk uh, wel zo was. Ik had al een beetje gulp op een gamepje... Want ja, in het begin niet echt, maar toen ik dacht dat ik mee kon spelen, dacht, ja, misschien een gamepje zit erin. Maar aan het einde zag je toch dat zij net iets anders ging spelen, dat ik net die kleine foutjes maakte. Dus dat is gewoon jammer. Sta je ook nog met een soort van bewondering te kijken naar hoe zij dan speelt? Nou, ik zit wel te kijken van, hoe doet zij nou? Van, hoe, hoe reageert ze nou op bepaalde situaties dat wel? Maar niet echt bewondering. Hoewel die ene overspinnen was wel echt, echt erg. Haar overspin zijn wel heel goed. Maar mijn uh, zijn ook wel oké okay, vergeleken met die van haar. En dus later hoop ik dat ook weer verder uit te werken. Ja. Het was dus gaan voor de puntjes. En ook genieten, zei hij, Want dat wilde je vooral? Ja, zeker genieten. Want toen was nog een hele mooie oorspunt. Toen ging ik ook maar lachen. Van, ja, je kan wel zeggen, ja, weer. Maar het is gewoon een mooie bal. En uh, nu kon ik wel gewoon uh, lachen. En dat was Britt-Eerland. Jonge talent dus uit Nederland. En sprak met Edwin Cornelissen. Mark Brassen, goedenavond. Goedenavond. Nou, je was voor ons in hooi, uh, Mark. Uh, Britt-Eerland weet in ieder geval hoe groot het gat met de wereld, is. Ja, dat is, dat is inmiddels uh, er heel, uh, nou, niet zozeer pijnlijk duidelijk geworden, maar wel duidelijk geworden. Uh, ja, op voorhand is ze natuurlijk kansloos, maar dan niet kansloos in de zin van... Uh, uh, of, of kansloos in de zin van, ja, ze, heeft, uh, ze kan deze wedstrijd nooit winnen. Ik bedoel, het was een, ja, je, je had je bijna niet vol kunnen stellen wat er gebeurd was als ze wel gewonnen had. Ik bedoel, dan had de Chinese minister van Sport waarschijnlijk op het matje geroepen geworden en had die tekst in uitleg moeten geven in eigen land. Maar ze speelde gewoon een, een, een goede wedstrijd. Ze speelde heel onbevangen. Uh, ze speelde haar eigen spelletjes, zoals ze het graag speelde, met heel veel spin, voor- en, en, en back-end. Ze ging aardig mee met, uh, met de Chinezen. En, dus ja, ze werd niet, niet van de tafel gemapt. Dus ze, zo, uh, ja, ze was kansloos, maar niet zo kansloos dat ze van de tafel werd gemapt. Ja, en dat, is, dat was een goede ontwikkeling. Uh, mooi om dat te zien. Het plezier inderdaad straalde eraf. Uh, ja, dat moment waar ze het zelf over had. Hè? Dat moment waarop ze in lachen uitbarstte uh, met, ja. die, met, die, met die prachtige bal... Uh, van die tegenstander, die overspin... Ja, ja, ze dacht het punt, uh, nou ja, niet, niet, misschien niet binnen te hebben... maar ze dacht wel dat ze een aardige bal uh, geslagen had. Ja, En die Chinezen die versnelden inderdaad en met een overspin. Uh, maakte hier een geweldig punt. Ik denk dat Ierland de bal niet eens gezien heeft... zo'n beetje uh, hoe die terugkwam. En, en inderdaad de, de, de lach brak door. Van, van, van ja, van, ja wat, wat, wat, wat moet ik hiermee? Wat gebeurt hier inderdaad? En daar zal, zal ook wel iets van bewondering inderdaad in hebben gezeten. Ja. Maar het tekent inderdaad de ontspannenheid... waarmee uh, die jonge meisje inderdaad dit toernooi uh, speelt. Ze heeft gewoon naar haar mogelijkheden... op dit moment heeft ze gepresteerd... Ja, en dat is knap in een eigen huis ja. uh, in, in, in Ahoy. Ik bedoel, uh, de, doe het maar. Je eerste grote WK dan ook nog eens in eigen land. Met de pers, met het publiek. Mensen die voor jou naar de Ahoy komen. Ja, en, en, en dan zo, zo spelen tegen een Chinese wereldtopper. Dat, ja, dat is heel erg knap. Ja, uh, de meeste Chinese speelsers laten niet snel blijken wat voor emoties ze hebben. Maar liet Brit-Ierland uh, op een gegeven moment ook haar tegenstander af en toe wel eens een keer uh, kijken van... oh, jij kunt best tafeltennis. Ja, nou, dat, is, dat is inderdaad uh, een uitdrukking. Hebben Chinezen eigenlijk no nooit, nooit zo erg... Maar ze speelde wel een, ja, een, een aantal heel goede punten. Ze sloeg zelfs twee aces. Ik bedoel, dat, dat, dat zie je ook niet zo heel erg veel. Ik bedoel, dat kan ze dan later... mocht ze in ja, niks presteren toch altijd... toch maar uh, heel veel later misschien tegen ja. de kinderen vertellen... van ik heb ooit nog eens twee aces geslagen tegen een voormalig wereldkampioen. Uh, ja, die Chinezen zal niet enorm onder de indruk zijn geweest... maar uh, ik bedoel, ja, die heeft toch ook wel een, uh, wel een aardige partij gespeeld. Nou, we begonnen dus met zes Nederlandse speelsters. Uh, we hebben er nog maar twee over, hè. Twee van oorsprong Chinese speelsters... Zhao en Li Jie, die hebben de tweede ronde gehaald. Wat, wat zegt dat over de, uh, het niveau? Nou ja, dat, over het niveau zegt dat, dat, dat de, de Nederlandse vrouw... Dat zeg maar de vrouwen die na Zhao en Jack komen met, met, met de wereldtop... Zeg maar, en, en, en niet mee kunnen. Zo simpel is het gewoon. Zhao is uh, subtop van de wereld, nummer 13 van de wereld. Jae staat in de top 30 van de wereld. Nou ja, die, die kunnen door. Je moet natuurlijk wel afwachten tot uh, hoe ver ze mee kunnen. Zhao heeft een zware loting in de achtste finale. Jet loopt een ronde eerder al tegen een, tegen een Koreaanse aan... eventueel als ze blijft winnen. Maar ja, de, de rest is gewoon niet goed genoeg... Zeg maar, om hier hier, uh, de eerste ronde te overleven. En, en, en de manier waarop. Ik bedoel, ja, Linda Kremers gaat er 4-0 af tegen de Duitse Woel... is op zich geen schande. Dat is de nummer 2 van Europa. Uh, Jana, Timina verliest van een goede Hongaarse. Georgina Pota. En Elena Timina, ja, die treft het ook niet met de loot in die speelt tegen, tegen de nummer 5 van de plaatsingslijst. Shiben Liu uit China. Dus um, het, het, het is ook allemaal een beetje vertekend. De, de uitslagen 4-0 zijn natuurlijk dikke uitslagen. Maar ze hebben allemaal stuk voor stuk gewoon een heel erg ja, zwaar geloot Ook in die eerste ronde. En dat is. Ja, dat, dat, dat is wel ontzettend jammer. Zeg, de kans hè, dat we dus met die twee Chinese dames... Buh, zeg ik dan, euh, een medaille halen is klein euh, in het enkelspel... Hoe is dat in het dubbelspel eigenlijk? Is daar de kans gewoon veel groter op een verrassing? Nou ja, het, het, het, op een verrassing, ik, ik, ik weet het niet. Het is een beetje een gelegenheidsdubbel, uh, Zhao en, en, en Jie. Daar hebben we het erover. Dat zijn de enige twee in het dubbelspel ook nog uh, die erover zijn. Uh, Britt-Eerland speelde in de, vandaag ook nog wel de eerste ronde van het, van het dubbelspel... samen met Linda Kremers. Ook weer je weer, weer een ongelukkige loting... tegen de nummer twee van de plaats in Kluist uit China. Uh, maar Zhao en Jie, die speelden vanavond die speelden twee wedstrijden vandaag. Twee dubbels spelen moesten ze de eerste en de tweede ronde. Het was dus een drukke dag voor de Nederlandse vrouw. Drie wedstrijden in totaal gespeeld. Ja, die won in de tweede ronde van een geplaatste Koreaans koppel met 11-8 in de zevende game. En dat is toch wel een hele mooie opsteker dat zij door zijn. En ze staan nu al in de derde ronde. Of ze daarin voor een verrassing kunnen zorgen, dat is natuurlijk de vraag. Want zij spelen nu in die achtste finales tegen dat sterke Chinese koppel wat eerder won van Eerland en Kremers. Dus ja, ook daarin zit. Het, zit het niet mee. Maar goed, ik bedoel, het is een wereldkampioenschap. De top is hier aanwezig. De Chinese top is hier aanwezig. Koreaanse top, Japanse top, noem maar op. Ja, uh, het, je loopt uh, in, een, in een in een ronde en het kan de eerste zijn... maar ook anders de tweede of de derde loop je gewoon een keer tegen een, uh, tegen, een tegen toppers aan. Ja, op de Olympische Spelen trouwens, daar gaan we dit dubbel niet zien, hè? Nee, dat is een beetje een, een, een, een, een... Nou, niet helemaal een raar verhaal, maar kijk, vorig jaar in Ostrava... tijdens de Europese kampioenschap en ook daarvoor... was het Nederlandse dubbel, het sterke Nederlandse dubbel... Was Natuurlijk altijd Jeh met Elena Timina. Uh, zilver gewonnen vorig jaar in Ostrava. En ja na, na dat EK hebben ze eigenlijk uh, niet meer gespeeld. Nou Het is dus zo dat de bondscoach Chen Bin, Dat die dus met het oog op Londen volgend jaar de Olympische Spelen. De landenwedstrijd. Want daarin wordt er wel gedubbeld. In het individuele toernooi niet. Maar in de landenwedstrijd wordt er gedubbeld. En daar wil hij graag uh, als Elena Timina zich kwalificeert voor Londen. Wil hij daar graag spelen met Elena Timina en Jeh. Hij wil alleen niet dat in de komende maanden de concurrentie. Nou met name de Chinese concurrentie. Die tijdens toernooien, bijvoorbeeld tijdens dit WK. Uh, kunnen oefenen, kunnen trainen, kunnen wennen aan het spelletje van Je en Timina. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft de twee uit competitie gehaald. Hij laat Zhao en Jie, laat hij nu uh, samen dubbelen. Nou, die gaan in Londen van zo lang zal zijn leven niet dubbelen. Want jou gaat namelijk in Londen helemaal niet dubbelen. En hij gaat zo heel langzaam. Waarschijnlijk volgend jaar tijdens de Europese kampioenschappen, komt hij opeens weer met de dubbel uh, en Timina aanzetten. Daar zijn dan de Chinezen niet. Daar is wel de Europese tom, hmm. en daar zijn de Chinezen niet. Dus daar kan hij ze rustig laten spelen. Maar hij zal ze tijdens toernooien, alleen als de Chinezen zijn, zal hij ze in gaan zetten. Maar ze zullen heel veel gaan trainen achter de schermen. Om als een, ja, zeg maar een konijn uit de hoge hoed zometeen in Londen weer samen als dubbel achter de tafel te staan. Dat nou, is het idee erachter. We gaan het zien. Indiana-truc misschien wel, die tot succes kan leiden in Londen. Ja, laten we het hopen. Oké okay, Mark, dankjewel. Mark Brasser was dat vanuit Ahoy. Het WK-tafeltennis trouwens in Ahoy wordt vooral in Azië... door heel veel mensen op de voet gevolgd. Het zal u niet verbazen. Naar schatting 500 miljoen mensen, voornamelijk uit het Verre Oosten... zetten televisie en de internet aan om de beelden uit Rotterdam te bekijken. Zo drukt Japan een belangrijk stempel op het toernooi. U hoort de reportage van Edwin Cornelissen. Dat is niet wat je zou verwachten in Ahoy. Niet eens zoveel oranje op de tribunes. Nee, het is vooral wit met een rode stip. De vlag van Japan... En dan vooral rondom één tafel. Waar gespeeld wordt door een Japans duo tegen twee Roemen. Dus even vragen, helemaal vanuit Japan gekomen? Hoe oh, is dat? Zou hij misschien ook Engels spreken? Nee, Ah, deze mevrouw wel? Fight. Fight. Fight, fight, Japan. Gaan Nippon. Nippon! Staat u ervan te kijken, al die Japanners hier op de tribune? Nee, helemaal niet. Want het is die voor die mensen een geweldige beleving. Het is hun sport, net zoals voor die Chinezen. En eh, dat zij zo enthousiast zijn, begrijp ik heel goed. Wij zijn heel enthousiast voor voetballen. Daar kunnen we uit als plaat gaan. En zij gaan uit een, uit een bol als het over tafel is gaan. Ja, zeg op! Japan niet alleen goed vertegenwoordigd op de tribunes, ook het aantal journalisten is aanzienlijk. Tokyo TV is uitgerukt. Meneer, u heeft meegeholpen aan die Japanse TV-productie? Ja, dat klopt. We zijn, we zijn al enige tijd mee bezig en ja, het is natuurlijk iets unieks om mee te mogen maken. We zien daar inderdaad die tafel staan waar alle Japanners in actie komen. Klopt. Alle Japanners worden speciaal op hier dan tafel 3. Worden die ingedeeld, zodat uh, Tokio TV dat allemaal uit kan zenden. En dat is niet voor niks, want er is een hele stellage aangebracht, hè? Ja, ook nog. Ze zijn hier aanwezig met eigen cameramensen, eigen regieploeg. En daarnaast maken ze, ze gebruik van vier commentatoren om één wedstrijd te verslaan. Ontzettendari, hij is niet. Vier commentatoren voor één wedstrijd. Ja, nog veel gekker. Daarboven hebben ze nou nog een commentatorregie zitten. Die aangeeft wanneer en wie er wat mag zeggen. dat ze weten hoe ze tafeltennis in beeld moeten brengen. Het is bijzonder, zoals ze het tonen. Ja, het is anders. Ze gebruiken de camera's, iets anders. Ze hebben een eigen regievoering. Die ligt in een andere lijn. En met name waar ze helemaal verzot op zijn, zijn de slomo's. Ze doen de hele wedstrijd tussen de wedstrijd doorgeven ze slowmos en Aan het einde van de wedstrijd zenden ze nog een keer alle slowmos uit... die ervan en op de wedstrijd gemaakt zijn. Ze even in het redactielokaal kijken... Dit is de staffroom en de staf, staff, de commentator en de technische staff. Ja, hier zit dus de voltallige staf van Tokyo TV en dat zijn er nogal wat. You know the, about 50 people. Here. We kunnen het ook zien op de fotootjes op een A4'tje van alle medewerkers, zodat ze kunnen herkennen wie wie is. En er wordt dan ook flink uitgezonden op de Japanse tv. Programming in the golden time, primetime, in the midnight, the, the timeline. So, the day we broadcasting the table de hele dag de tafeltennis te zien op de Japanse tv. En dat omdat ze grote successen verwachten. You expect successes for the Japanese players. Oh, I hope so. En er speelt nog iets, twee maanden na de tsunami. Uh, Het is een groot prob probleem in Japan. Dus so the, the player is uh, getting, uh, to win zodat so de Japanese audience meer more encouraged. Want sportief succes zou de Japanners kracht geven. Verwijzingen naar de ramp kom je ook tegen op de tribunes. Van mevrouw, wat staat er u op het spandoek? Many of the people supported us, so want to tell in the world. Very much. Dat is een van de redenen waarom zij naar Rotterdam is gekomen om deze boodschap over te brengen aan de wereld. Yes, and also uh, game watching game. Mm -hmm. Mm -hmm. En een andere reden is natuurlijk om die Japanse tafeltennishelden hard toe te juichen. All these bro-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 Uh, het is mij om te even wie het wordt. Uh, ik hoop net als uh, de bekerfinaal dat het een spannende en vooral sportieve wedstrijd wordt. Want ook dat vind ik exponenten van Nederlands voetbal. Ja, en ik kan voor de rest alleen maar uh, putten uit mijn ervaringen als uh, trainer van Excelsior tegen uh, deze twee ploegen. En daarin vond ik dat uh, Twente heeft op mij een sterkere indruk gemaakt. Vanaf vanavond kijken we iedere dag met een eredivisietrainer vooruit naar de ontknoping van de kampioensrace zondag. Met die topper, Ajax tegen FC Twente. Het woord is vandaag aan Alex Pastoor, de trainercoach van Excelsior. Hij reageert op vijf stellingen. De nieuwe kampioen is de kampioen van de armoede. Nou, dat vind ik wel heel negatief uitgedrukt. Maar je kunt er niet omheen dat, uh, zeker al uh, in vergelijking met vorig jaar... dat, uh, ja, dat het niveau uh, in de hele competitie naar elkaar is toegegroeid. En uh, dat betekent dat er aan, aan de bovenkant is het misschien wat minder geworden... aan de onderkant misschien wat beter... Nou, tegelijkertijd. Je moet ook niet je ogen sluiten voor, uh, voor de kwaliteit. Dus uh, ik vergelijk dat hier wel eens uh, naar mijn collega's toe. Ja, weet je, als wij tegen Ajax speelden... ja, dan uh, kwam 20 minuten voor tijd Dennis Bergkamp erin. En die probeerde van, uh, van 2-0, probeerde hij 4-0 te maken. En nu moet uh, bijvoorbeeld Ebicilio... Uh, of ik vind dat die het echt uh, heel erg goed doet... maar die is nu direct basisspeler... Ja, ik denk dat daarom uh, direct het verschil in zit. Hoe slechter het voetbal of hoe lager het niveau, hoe leuker de competitie. Nou, wel als je het hebt over uh, het spanningselement in de competitie. Dan, uh, dan heb je wedstrijden die uh, er die vaak toe doen. Close finishes, zowel in die wedstrijden zelf als in de competitie. En. Uh... En, en ja, wat dat betreft is het goed. En ja, Als ik terug ga even naar het begin van het seizoen... dan staat me nog één ding voor de geest. En dat is een steekbal van Demi de op, uh, op Elham Daoui die toen scorde. Ik weet niet meer tegen wie. Maar dat zijn dingen waar ik enorm van geniet. En, uh, en ook vorige week gaf de een steekbal... waarbij hij eerst met zijn rug naar de goal stond. En in de ANA met zijn gezicht naar de goal. En in dezelfde seconde gaf hij de steekbal weer weg op Eriksen. Dat zijn dingen waar ik ongelooflijk van geniet. Want daarin zie je de, de, de klassen vanaf druipen. Dus uh, uh, ja, dat, dat zijn wel bij uitstekmomenten. Dat zijn dan twee concrete voorbeelden. Uh, wat recente en wat, uh, wat verder terug in de competitie. Waar ik enorm van kan genieten. Ja, als, je, als je spraakt over nivellering, dan... dan uh, dan gaan heel veel spelers of heel veel teams in niveau naar elkaar toe. En, uh, ja, en, en ik vind dat we in de Nederlandse competitie nog veel te veel spelers hebben... die uh, prima spelers en goede, goede mensen... maar die hoeven we niet uit het buitenland te halen. En ik vind dat je op het moment dat we onze eigen talenten sterker naar voren willen drukken... en we hebben goede talenten, dan moet je ze ook wat vaker laten spelen... En als je dan zegt, ja, maar dan, dan krijg je dus inderdaad nivellering. Nou, dat hebben we ook al een heel tijdje, maar dat hebben we ook met tweede en derde rangs buitenlanders. En ik vind dat we die niet hier aan boord moeten halen. Twente voetbal beter en verdient de titel meer dan Ajax. Nou, ze staan in puntenaantal op schootsafstand van elkaar, dus dat ontloopt elkaar niet veel. Dus de stabiliteit, die moet hem vooral zitten in spel, maar over een hele lange uh, periode, en dat is een seizoen... en je ligt in punten aantal zo dicht bij elkaar... dan verdien je het allebei evenveel. Ik ben altijd een voorstander van voetbal. Dus dat betekent dat als je praat over kansen creëren... dat dat, dat in heel veel gevallen het gevolg is van een goed positiespel. Ja, dat is uh, iets waarvan ik vind waarin beide ploegen kunnen uitblinken... maar waarin de ondergrens nog wel, wel eens wat verder omhoog zou kunnen en zou moeten. Het is goed voor de Eredivisie als Ajax na zeven jaar weer de titel pakt. Nou, je kunt er niet omheen dat uh, Ajax, uh, de naam Ajax het uitspreken van de naam Ajax... in uh, zowel Europa als de hele wereld een hele grote uitstraling heeft. En, uh, en die uitstraling is veel groter dan uh, welke andere club je ook zou noemen. Um, maar ik denk dat dat helemaal niet relevant is. Relevant is gewoon wie, wie de meeste punten haalt. En ik vind dat we daar niet om moeten malen. Ik weet wel welke speler beslissend wordt in de titelrace. Nou kijk, als het zou gaan om mijn eigen ploeg... dan zou ik veel eerder Ruiz en de Jong nemen. Waarom? Omdat die scorend vermogen hebben. En een scorend vermogen en, en zelfs de jongen al een ervaring... Die, die mijn spelers aan de voorkant van het veld nog niet hebben... Uh, dus dat, dat, dat zou voor ons absoluut een kroon op het werk worden. Want ik denk dat we dan uh, een plaatsje of vijf, zes hoger hadden gestaan. Uh, maar het gaat me er veel meer om dat ik vind... Ja, ik mocht maar één speler noemen. En dan, uh, dan kies ik toch voor een, uh, voor een speler die ik een exponent vind... voor het Nederlandse voetbal. Uh, Damien de -zeel. Maar dat vind ik een speler die... Uh, in de discussie is altijd neergezegd... ja, maar die kan niet verdedigen en die kan niet omschakelen. Maar ik heb uh, al een aantal jaren naar die jongen gekeken. En als er nou iemand is die vooruit kan verdedigen... op de helft van de tegenstander, oftewel echt Nederlands voetbal... Nou, dan is hij het wel. Ik ben natuurlijk niet bij geweest wat er allemaal gebeurt. Dus hij heeft heel onregelmatig gespeeld. Uh, in ieder geval, dat is een vaststaand feit. Daarbij zal hij waarschijnlijk ook niet altijd zijn, uh, zijn niveau hebben gehaald... Uh, dat ik heb gezien een aantal jaren bij uh, AZ achter elkaar... Uh, dat zal allemaal best zo zijn, maar dat voetbalvermogen zit erin. En, uh, en ik denk dat, uh, dat hij voor Ajax een hele goede aanjager zou zijn... om uh, dat positiespel, dat dwingende positiespel weer vorm te geven. En, uh, en succes voor Ajax waar ze, waar ze naar hunkeren om dat uh, mede te bepalen. En dat was Alex Pastoor, de trainer van Excelsior... en de bijdrage van verslaggever Ragnar Niemeijer. Morgenavond hoort u in deze serie John van der Brom, de trainer van ADO Den Haag. De wielrenners van Leopard Trek, onder wie de Nederlander Tom Stamsneider gaan morgen niet meer van start in de Ronde van Italië. Dat heeft de ploeg zojuist bekendgemaakt... een dag nadat renner Wouter Weiland door een val was overleden. En Roel Boomstra heeft zich na de derde ronde van het wereldkampioenschap Dammen... in Emmeloord in de kopgroep gehandhaafd. Remise tegen landgenoot Pim Meurs volstond daarvoor. Met het vergaderpunt kwam Boomstra op vier punten... evenveel als zijn vier medekoplopers. En Juan Martín del Potro kan deze maand vrijwel zeker niet deelnemen aan de open Franse tenniskampioenschap op Roland Garros. De Argentijn die in 2009 de US Open won, heeft een heupblessure en lijkt daarvan niet op tijd hersteld. Del Potro staat 31ste op de wereldranglijst. De Nederlandse waterpoloster Yveske van Belkum... heeft met haar club Olympiakos de Griekse titel veroverd. De International had een groot aandeel in de beslissende 11-9 zegen... op Vulia Gmeni. Van Belkum scoorde vijf keer. En de Griekse atleten Ekaterina Thanou en Konstantinos Kenteris... zijn door de rechter schuldig bevonden aan het plegen van mijn eet. De rechtbank achter bewezen dat de twee sprinters... een dag voor de start van de Olympische Spelen van 2004 in Athene... een motorongeluk verzonnen om zo een doop... Te ontlopen. Het tweetal werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 31 maanden. Hun advocaten hebben trouwens aangekondigd in beroep te gaan tegen die straf. En de Nederlandse vier zonder bij de lichte mannen... laat de start van het wereldbekerseizoen roeien aan zich voorbij gaan. Het roeikwartet is door blessures nog niet goed genoeg... om eind deze maand in München aan de start te komen. Begin september hoopt het viertal bij de wereldkampioenschappen... het startbewijs voor de Olympische Spelen van 2012 af te dwingen. En nog een wielerberichtje tot slot. Olympia's Tour, de oudste rittenkoers van ons land... kent dit jaar een recordaantal ploegen. 13 Nederlandse en 11 buitenlandse teams leveren samen 192 renners. De wieleronde begint aanstaande maandag in Hoofddorp en eindigt vijf dagen later in Buchten. This is the sound Vijf en een halve minuut lang Pando Ballet met True. De beslissing in de halve finale van de playoffs tussen Groningen en Den Bosch is gevallen. Groningen plaatste zich via een 78-46 overwinning op Den Bosch... in de vijfde en beslissende wedstrijd voor de finale... om het Nederlands kampioenschap. Leon Kersten, onze verslaggever, die sprak met een van de spelers van Groningen. Aaron Royer, wat een enorme veegpartij was deze vijfde wedstrijd. Ja, klopt. We waren echt gebrand om thuis goed te resultaat niet te zetten en uh, dat hebben we gedaan. En uh, ontzettend sterk ribaat en verdedigd weer. En uh, zo zie je maar weer dat, dat, uh, dat je daar toch, uh, toch mee wint van, uh, van een goed aanvallend team. Kun je het verschil verklaren in intensiteit? Jullie verliezen in Den bos afgelopen zondag ja, met een pak, pak slaag. En nu deel je zelf een enorm pak slaag uit. Heb je een verklaring voor dat verschil? Nou, je ziet in deze serie dat uh, thuisvoordeel gewoon heel erg belangrijk is. En uh, ja, je moet gewoon Den Bos ook heel veel credits geven uh, dat ze, dat ze zo, uh, zo goed hebben gespeeld. En uh, vooral thuis. Dus daar uh, ja, is niet echt een verklaring voor, maar we hebben hier natuurlijk ook 4.500 man achter ons staan en uh, dat helpt ook. Ja, dat kan ik me voorstellen, want jullie leken op een gegeven moment echt, uh, hoe noem je dat, op wolken met vleugeltjes, noem het maar. Ja, klopt, maar op zich, onze schoten vielen ook nog niet eens allemaal, maar uh, de verdediging was gewoon heel belangrijk. Zij scoren uh, 40 punten of zoiets en uh, ja, dan heb je eigenlijk al gewonnen. Als je hier nu staat, wat gaat er dan door je hoofd heen? Dat we er nog lang niet zijn... Uh, Laten we wel blij zijn dat we de finale hebben bereikt. Maar uh, we hebben nog een lange weg voor ons. En uh, we moeten nu eerst uh, een keer uit gaan winnen. Voordat we dat thuisvoordeel weer uh, terugkrijgen. Ja, want dat is het rare hè? Jullie hebben het hele seizoen bovenaan gestaan. Op één wedstrijd na. Dat was de laatste speeldag. Toen verloren jullie in Leeuwarden. En werd Leiden eerst in de competitie. En nu zijn jullie tweede. Ja, we hebben een slechte reeks uh, neergezet. De laatste tien competitiewedstrijden. En uh, ja, daar geven we toch nog uh, thuisvoorde uit handen. Maar... Uh, ja, je hoeft eigenlijk maar eentje te winnen uit en dan, uh, dan heb je de voor weer terug. Dus, uh. Wat wordt dat voor een serie tegen Leiden? Ja, heel anders weer denk ik dan uh, tegen, uh, tegen Den Bosch, maar uh, heel, heel spannend denk ik. En uh, hele mooie serie. En je wil altijd nummer 1 tegen nummer 2 uh, in de finale zien en uh, ik denk dat dat heel mooi gaat worden. Ja, qua ploeg is dat zo, maar ook het publiek. Uh, ik denk dat Leiden en Groningen het meest fanatieke en ook het meeste publiek samen hebben van Nederland. Nou, ik denk dat wij, uh, wij inderdaad de beste fans hebben van Nederland. Uh, maar Leiden, Leiden die, uh, die, die, die, die, daar kunnen ze er ook wat van. Uh, ze hebben een extra tribune erbij gebouwd voor nog een extra 600-700 man. Dus uh, ja, dat worden mooie potjes. Dude. Zaterdag de eerste. Hoe schat je de kans in dat jullie die kunnen winnen? Je nou, weet nooit van tevoren, maar uh, ik schat die kans wel heel hoog in. En uh, als we zo spelen als vandaag, dan uh, moet dat zeker gaan lukken. Voetbal vandaag. Feyenoord heeft zes spelers laten weten dat ze na dit seizoen niet meer nodig zijn. Luigi Bruins, Tim de Kler, Rob van Dijk, Marcel Mewis, Seuran Larsen en Christian Simon... hebben van de Rotterdamse club nog wel een uitnodiging ontvangen... om rond de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen officieel afscheid te nemen van het publiek. Een club Brugge heeft zich voor volgend seizoen versterkt met de Spaanse middenvelder... met Victor Vazquez, de 24-jarige speler van Barcelona... tekende voor drie jaar bij de club van Adriek Koster. Een PSV kan bij begin van het nieuwe seizoen nog geen beroep doen op Stijn Wuitens. De Belg raakte in de thuiswedstrijd tegen Vitesse geblesseerd en onderging in Antwerpen een operatie aan zijn voorste kruisbanden. De komende maanden werkt Wuitens aan zijn revalidatie. En dan is er ook al gespeeld in de na-competitie van de eerste divisie. MVV verloor thuis met 3-2 van Volendam. En FC Den Bosch won thuis met 1-0 van Go Ahead Eagles. Komende vrijdag zijn de returns aan over FC Den Bosch gesproken. Oud-profvoetballer Fred van der Hoorn... Treedt komende zomer toe tot de directie van die ploeg. Hij fungeert al geruime tijd als manager voetbalzaken van de Brabantse eerste divisieclub. Van der Hoorn gaat samen met Peter Bijvelds de tweehoofdige directie van FC Den Bosch vormen. <middels> voor de Nederlandse volleybalsters komt het interlandseizoen eraan. Oranje wil, het EK, wil via het EK in september het makkelijke pad inslaan op weg naar de Olympische Spelen in Londen. In Almere kwam de ploeg van bondscoach Avital Selinger vanmorgen vanochtend voor het eerst weer bijeen. Daar stapelen de problemen een beetje op, zeg maar, in de loop van... Uh... Volleybalprofessor Avital Selinger praat de Nederlandse pers bij. Het gaat over het WK in Japan vorig jaar. Waarom Nederland in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Het had met blessures te maken en met een nog niet fitte Kim Stalens. In de uren voor het college van Selinger werd er getraind in het topsportcentrum in Almere. De ploeg was nog niet compleet, maar een groot deel was er. Zo ook Laura Dijkema. Zij noemde het een opstarttraining, maar dan wel een pittige. Ja, het is uh, wel pittig natuurlijk. We uh, moeten allemaal wel goed fit worden. Dus uh, daar gaat het wel hard aan toe, ja. En Kim Stalens was er ook. Terwijl de groep zich in het zweet werkte, liep Stalens kris door de zaal op zoek naar een vermiste bal. Ja, heb, je hem, uh, heb je hem nou gevonden? Nee, we hebben hem niet gevonden. De bal is weg. <laughs> en voor die zoektocht naar de bal deed ze meer. Oh, ik heb vandaag... Uh... Uh, ik heb uh, krachttraining gedaan, ik heb weer Pasen mee gedaan, en zo. En uh, ja, dat is het voornaamste zeg maar. Stalens miste een groot deel van vorig volleybaljaar omdat ze beviel van een dochter. En sindsdien probeert ze weer zo fit mogelijk te worden om het traject naar de Spelen in Londen in te kunnen slaan. Helemaal terug is ze nog niet en dat ligt ook aan een operatie, begin februari. Uh, nou, ik heb uh, een tijdje geleden een, uh, uit voorzorg een... Uh, ik heb een knieoperatie schoonmaakbeurt gehad en dat, uh, daar ben ik naargestellende van. Het gaat heel goed, alleen zoals je ziet kan ik nog niet alles meedoen. En uh, doe ik hier en daar ga ik steeds wat meer, meer doen. En, uh, ik heb mijn eigen schema. En, dat is, en, en, en daar helaas, dan verliezen we. In Selingers College wordt nog teruggekeken op dat WK van vorig WK jaar. Laura Dijkema was er toen ook bij. Doordat Stalens toen nog niet helemaal fit was, kreeg Dijken maar kansen. Maar ook zij onderging onlangs een operatie. Aan haar pols. Uh, eerst moet ik voor mezelf natuurlijk uh, helemaal weer fit worden. Ik ben nog niet helemaal terug op mijn oude niveau, zoals op het WK. Dus uh, daar moet ik eerst heel hard aan gaan werken. En daar hebben we de komende toernooien natuurlijk voor. Ik kan ik misschien wat speeltijd op doen. En uh, daarna gewoon, dat zie ik wel. Nou ja, je wordt een beetje als de, ja, de coming man, wordt dan genoemd, maar de, de coming woman ge gezien. Ja, nou ja, ik, zo zie ik het niet. Ik, uh, ik werk gewoon heel hard en ik uh, probeer gewoon fit te worden. En uh, ja, wie dan de beste is, die speelt dan. Want de vrouwen zijn onderweg. Onderweg naar de Olympische Spelen in Londen. Over twee weken is er eerst een oefentoernooi in China... dan de Masters in Montreux. En meer oefenwedstrijden en meer stages zullen volgen. Maar het belangrijke moment ligt eind september op het EK. Kim Stalens. Ja, als we de, de finale zouden halen... dan. Uh... Dan gaan we naar Japan in november ja, naar de World Cup. Dus dan creëren we eigenlijk voor onszelf een extra kans. Het is een ingewikkeld verhaal, die kwalificatie. Maar het komt erop neer dat Oranje in dat geval al zo goed als zeker is van de Spelen. Ik denk dat we echt wat heel moois kunnen neerzetten. We hebben de hele winter doorgetraind met een bepaalde groep. Daarmee is wel de basis gelegd. En uh, het EK is natuurlijk hartstikke belangrijk. Het, is, het zou heel mooi zijn als we daar de finale halen. Als je, na, als je dan terugkijkt naar vorig jaar, wat, wat zijn de punten waarvan je denkt van ja, daar, daar kan deze groep uh, nog winst of veel winst oppakken? Uh, nou, vorig jaar was Kim natuurlijk uitgevallen en uh, moest ik dan uh, haar rol overnemen. Ik denk dat. Uh, dit jaar zou dat wel anders uitpakken, omdat ik nu ook al een jaar heb meegespeeld. En Kim die is nu weer fit aan het worden. Dus in dat opzicht uh, zijn we wel sterker, denk ik. Kijk, als mensen verstand hebben van sport... en dan ga ik vanuit dat jullie dat hebben. Het college van de toegewijde Avital Zelingen ging nog even door in Almere. En oh ja, zoals dat gaat aan het begin van een volleybalzomer... hij zorgde ook voor een nieuwe Jel... Nou ja, bijna. Nog niet. Ze hebben er een paar. Maar we zijn nog aan het nadenken. En nu vandaag hoorde ik Hanta Yo. Hanta Yo, dat klopt. En gisteren hadden we Katon Olé. Nou, help even, wat betekent dat allemaal? Ja. Uh, Hanta Yo betekent... Uh, the spirit is in front of you. En uh, Katon Olé weet ik niet meer. <laughs> even vragen aan niemand. Nee, weet ik niet meer. Het is Japans. Nee, eh... Uh... Indies of zo. Ik weet het niet. Nee, dat weet ik ook niet precies. Ik, uh... Ver weg. Ver weg. Ja. Het was een reportage van Steven Dalenbouwt. Better all the time Will make me fall in love But it's not good enough When I was ain't fun of apples all alone Seven apples in a week and I'll be fine And I will become better all the time Het nummer heette Apples en de groep heette The Tunes, een Nederlandse band. Ik heb nog wat buitenlandse voetbal voor u in Engeland werd gespeeld. Manchester City tegen Tottenham Hotspur. Het was 1-0, dankzij een eigen doelpunt trouwens van Peter Crouch. Dan Nigel de Jong en Rafael van der Vaart die speelden beide de volle 90 minuten mee. En door die overwinning is de vierde plaats veiliggesteld. En dat betekent weer voorronde Champions League voor Manchester City. Uh, dan België, daar werden de play-offs gespeeld. Weer een wedstrijd in de play-offs. Club Brugge won van Racing Genk met 3-0 in Spanje. Deportivo La Coruña tegen Atletiek Bilbao 2-1. Racing Santander, Atletico Madrid 2-1 en Malaga Sporting Gijon 2-0. Real Madrid Getafe is uh, laat begonnen, daar is het rust 1-0. En in Italië werd Milan uitgeschakeld door Palermo in de beker in de halve finale. Einde van deze uitzending. Zometeen met het oog op morgen, gepresenteerd door Mieke van der Wij. de avond nog. Dan kom je tot twee dingen. Two things. ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes voert twee gesprekken bij het nieuws.